Henk Vrezer is ontslagen als trainer van Vitesse. Edward Sturing is tot het einde van het seizoen de hoofdcoach. Onder leiding van Fraser pakte Vitesse in de laatste vier wedstrijden maar één punt. Zaterdag moet Vitesse tegen Sparta. Vanaf volgend seizoen is Frezer daar de nieuwe trainer. En ook dat lag gevoelig in Arnhem. Het weer wisselend bewolkt, af en toe regen, vanmiddag ook af en toe zon. Maar vooral in het midden- en oosten vallen er later ook buien bij 15 tot 18 graden.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 Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Zo, ja, ja, ja. Bekende Deuntje weer ja, hè? Daar word ik vrolijk van. Hoezo? Nou, vind ik gewoon lekker. Oh, dat het, is, lekker? het is weer woensdag, we hebben de week door midden gezaagd inmiddels. Ja. Ik... ik heb de zaag net opgeborgen, want oh. ik ben klaar met zagen. Ja, ja. ja. Maar ik vond hem een beetje bot, die zaag. Ja, ja, ja. Dan ja. moet ik hier geslepen worden. Oké, okay. goed idee. Ja, uh, dit, ik vond hem een beetje bot. Je moest wel erg hard werken. Voor. Ja, maar dan moet ik altijd hier. Ja, ja, ja. Het begint al vroeg hier, hè? Ja. Het begint al vroeg. maar hey, het lijkt uh, wel de zon gaat schijnen. Uh, nou, dat verklap ik straks pas. Oh, dat verklap ik straks. Nou, ik kijk alleen maar naar buiten en ik zie het lichter worden. Ik denk, hé, hey, ja. dat is ook wat geen... Je hebt het licht gezien, Ruud. Ik heb het licht gezien. Gezellig, ja, het, is, het is weer gezellig. Goed, goedemiddag, luisteraars. Laten we dat ook eens even zeggen, want dat Hallo? hadden we nog niet gedaan. Nee, nee. Oh-oh. Oh-oh. Hallo allemaal. Uh, ja. Wat fijn dat jullie weer luisteren. Ja, dat vind ik ook. Dat ja, vind toch? ik nou ook. Dat is leuk dat iedereen weer luistert. Al die reacties. Ja vinden we leuk, hoor. Echt wel. We heel leuk. Ja. Goed. Nou, uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, gewoon lekker. We hebben straks weer wat leuke muziek. We hebben natuurlijk vandaag weer heel veel cultuur. He, want het is een woensdag. Dus woensdag is uh, rond Cultuur aanwezig. Geen gehaktdag vandaag, hè? Cultuurdag. Nee, cultuurdag, hè? Bij ons is het geen gehaktdag, nee. maar cultuurdag. En, uh, nou ja, we hebben nog wat nieuws natuurlijk. Ja. Ook. Ja. Het weerbericht. Het weerbericht. Wat hoor. jij al verklapt hebt? Nee, ik heb niks verklapt. Ik heb alleen maar gezegd, het lijkt erop dat de zon gaat schijnen. Dan oh, kijk heerlijk. ik naar buiten en dan zie ik het lichter worden. We gaan straks ramen opengooien. Vind je? Kan dat niet? Nou. Te koud nog. Wel ja, hoor. Vind, okay. Ik vind het koud. Oké. Okay. Dus, maar goed. Doen We doen het niet. Nee, we doen het niet. We, doen, we laten de ramen nog even. Trouwens, anders krijg je al die bijgeluiden en zo. Ja, nee, dat kan, niet, dat kan niet. Dat kan niet. We horen de mensen dat we de ramen open hebben. Goed, uh, nou. Uh, Hé, hey, hey, nou. Uh, we gaan beginnen, hè? Ja, zullen we bestemd. dit doen? Ik, ik begin vandaag. voor mijn doen buitengewoon on ongebruikelijk. Oh. Nou, alles is voor jou ongebruikelijk. Ja, maar vandaag <laughs> nog heel. Normaal, normaal zal ik no bijna nooit iets van deze man draaien. maar ja... Nou, dan ben je echt heel benieuwd. Ja. Maar ja, hij is jarig vandaag, dus oh, ja. Van harte. Ja. Hij is jarig vandaag. Moet je wat, hè? Artiest ja. in het licht. Ja, hij is jarig vandaag. De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe.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 Geld, hoof je bent, niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en de vreemd. Daar in dat kleine Fanale, nou ja, maar er wordt hier wel meegezongen. hè? Er wordt hier wel meegezongen. Ja, jij zat mee te zien. Oh, sorry. Een Guilty Pleasure misschien. Oh, is dat het? Misschien. <laughs> <laughs> het zingt zo lekker weg. <laughs> ja. Goed. Nou ja, het is je vergeven. Dank je. Zit Siankali in je koffie. <laughs> uh, <laughs> Petrus, Antonius, Laurentius. Ik vind dat altijd zo overdreven. Waarom moet die mensen allemaal drie, vier namen hebben? Waarom dat... gewoon niet Pierre? Ja, ja zo heet hij ook. Oh ja, natuurlijk. Zo heet hij ook. Petrus Antonius Laurentius Pierre Karpmer. Nou, oké. Okay. Hij is geboren op, in Elst op 11 april 1935. Dus waar dus is hij dan, Ron? Reken jij dat eens even snel uit? Ja, dat komt zo direct. Ik ben even bezig. Oh. Want ik ben, ik ben wat vergeten. Oh, je bent wat vergeten? Oeh. Oeh. <laughs> nou, dan is hij 83 geworden. Dus, dus uh, is hij niet in de wieg gestorven. Dus... Uh, 83 jongens, dat is toch een aardige leeftijd hoor, voor deze man. Voornamelijk bekend als vader Abraham natuurlijk. Is een Nederlandse zanger, componist en producent van amusementsliedjes. En hij is ook de man achter het succes van vele artiesten in het levensliedgenre. Hij is geboren op het station van Elst. Ja, Op het wissel. Als zoon van stationchef. Wilhelmus Arnoldus Kartner, Kartner. Hij stamt uit een familie van militairen en veldwachters. die in de vroege 19e eeuw. uit Maagdenburg via Roermond en Utrecht. in het oosten van Noord-Brabant belanden. Generaties lang woonde de familie in Helena Veen. van waaruit de vader van Pierre naar Elst vertrok. De naam van de familie is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Duitse Gartner, oftewel Tuinder. Toen hij acht was, won hij zijn eerste talentenjacht... En werkte in een chocoladefabriek als chocoladegieter in Hoboken. En dat ligt bij Antwerpen. Een baan waarmee hij zo weinig verdiende... dat hij soms chocolade morste op zijn overal... om er thuis hagelslag van te maken voor zijn zoontje. Verder werkte hij als banketbakker en eh, baatte hij een frietkraam uit. Zo... In de jaren 60 deed Carter ervaring op als artiest in het trio The Headlines, later The Letter Sets genoemd. En bij het uiteenvallen van deze groep was Pierre een tijdje plugger voor platenmaatschappij Negram. Vervolgens werkte hij vanaf eh, omstreeks 1967 voor die maatschappij als producer. De name, eh, ondername als Pierre Lord van Hoop. De Headlines, de Leather Sets... het Rood-Witte-Blauwe Trio... en de Aardmannetjes... Los Fastos, Pierre en zijn Pietjes... Mol en Marie... De Uilen... Duo Venus en Penis... <lacht> oh ja. En Duo X... samen met Annie de Reuver... produceerde hij talloze platen... voor Dureco en Elf Provincie label, waarop hij ook vaak zelf de zang verzorgde... samen met... Uh, Abnijkamp vormde Pierre Cartner het gelegenheidsduo De Dikke en De Dunne. En namen zij een singel, ik zal nooit meer dronken wezen, op. Nou, oké okay dan. En uh, nou ja, goed, ik kan dat hele verhaal wel uh, gaan vertellen. Maar uh, u weet natuurlijk dat hij voor Elf Provincie de grote man was. Achter Jacques Herp, bijvoorbeeld achter Corrie Konings. Corrie en de Rekels, Hannie en de Rekels. Uh, uh, de Makkers, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, en zelf had hij natuurlijk een aantal knallers van hit. Met onder andere uh, Carnaval, natuurlijk, Vader Abraham heeft goede zonen, of heeft zeven zonen. Uh, verder natuurlijk het Smurvelied en het liedje wat u zojuist van hem hoorde. Kleine café aan de haven, wat zijn internationale doorbraak was. Want uh, zelfs de artiesten als Mireille Mathieu hebben het liedje opgenomen, zei het dan met een Franse tekst. Goed, Pierre ja, Carter dus. Hij is jarig vandaag. Nou, van harte. Ja, van harte. Smurgen erin. Hè? Nee, hem erin. Hem erin. Nee, ik ga niet meer. Oh, eh, oh, niet meer. Eén liedje vind ik zat. Ja, meer. Ja. Drie, een, een, een, een, een. Ja, en vandaag is die wat actueler van een Nederlands artiest namelijk De The things you say in your innocent way remind me how it should be.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 To the morning sun so just hold me now I'll stay here all night cause I So oh. In really? to fight for These are days as they come in the struggle of moving on, these are days as they come as he picks up the box. Bob dus en uh, dat was de 3-in-1 voor vandaag. Nou Bob heet eigenlijk gewoon uh, Postuma van zijn achternaam en zijn vader Simon jo, was uh, heel beroemd. Want die maakte inderdaad deel uit in de jaren 60 vooral van uh, de ontwerpersgroep The Fool. En The Fool werd weer bekend omdat zij uh, uh, kennissen waren en te maken hadden met de Beatles. Want uh, toen de Beatles Apple oprichtte in 68 of zo. Uh, was de Fool daar uh, nauw bij betrokken? Door onder andere beschildering van de Apple Store. Oftewel de Apple Shop. En dat had niks met die computers te maken. Apple is gewoon de platen, was toen de platenmaatschappij van de Beatles. En die heette toevallig ook Apple. Ja, toen was er van die computer nog geen sprake. Eh. Uh. Zip, zip, zip. Nou, hij won ooit, en daardoor werd hij ook bekend, de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland. En hij nam natuurlijk een paar jaar geleden deel aan het Eurovision Festival, waar hij dan ook nog eens een keertje elfde werd. Ja, zeer, zeer zeker. Goed, u hoort de drie nummers van deze uh, prachtige singer-songwriter, want hij schrijft echt gewoon mooie dingen. Uh, het eerste liedje heette Hold Me, en dat was samen met, uh, met Anouk. Het tweede nummer, dat heette Jacob's Song. En het laatste liedje heette Pass It On. Zo. En het is vandaag 11 april. En het is vandaag voor Beatles-fans eh, wel een beetje een historische dag. Want op deze dag kwamen er maar liefst twee singles uit van de Beatles. Alleen zat er zes jaar tussen. Maar goed, dat maakt niet uit. De eerste, dat was deze. Nee, dit was de tweede. 1969. 11 april. nummer dat uh, afkomstig is van het album Let It Be. Oorspronkelijk zou dit de titelsong zijn van het album, maar dat werd later veranderd omdat... Uh, ja. ja, waarom weet ik eigenlijk niet. En in ieder geval is dit nummer ook afkomstig van het legendarische dakconcert wat ze in januari 1969 gaven op het dak van hun uh, kantoor in uh, Seven Row in, uh, in Londen. Kijk dus van de Beatles en wij gaan nu naar. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Monsignor Ge uh, Ron, <laughs> Ron Geeser. Gelukkig is het allemaal heel serieus, dit. He? Ja. ja.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 In het brief aan Provinciale Staten en aan de minister Kasia Ollongren van de Binnenlandse Zaken maakt hij zijn afscheid bekend. Door deze beslissing nu aan te, kondigen, aan te kondigen kan tijdig en zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien. Ook uh, is zijn opvolger dan voldoende ingewerkt als na de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 de Nieuwe Staten en het Nieuwe College van Gedeputeerde Staten aantreden. Dan is een man gisteravond na een verkeersruzie op de snelweg A9 aangereden in het centrum van Haarlem. Hij wist vervolgens zijn belagers te lokken naar het politiebureau. De man reed tot de snelweg toen hij door een nog onbekende redenen aan de stok kreeg met twee inzittenden van een andere auto. Na de ruzie achtervolgde de, de tweede man waarna de politie werd gealarmeerd. De twee inzittenden achtervolgden de man via de A9 en 205, Prins Bernhardlaan en de Amsterdamse Vaart. Op de gedempte Oost Singelgracht kwam het tot een botsing tussen de twee auto's. Vermoedelijk reed de achter achtervolgende auto op een uh, auto van de man. Op advies van de meldkamer van de politie heeft de man vervolgens zijn weg vervolgd naar het nabijgelegen politiebureau van Haarlem. Hier stond de politie klaar om het tweetal in te rekenen. De politie onderzoekt of zij nog kunnen worden vervolgd voor poging tot doodslag. Dan een net nagekomen bericht. Een man is tijdens werkzaamheden aan, uh, op een bedrijfspand aan de Robijnlaan in Hoofddorp door het dak gevallen. Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening aan het slachtoffer. De man kwam ongeveer acht meter lager in de werkplaats terecht. De traumahelikopter uh, met het mobiel medisch team landde uh, achter het bedrijf op een grasveld. Het slachtoffer is gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens iemand uh, bij het bedrijf die bij het bedrijf aan het werk was was de man bezig met een inspectie op het dak. Tot zover het nieuws. Ik kan me wel voorstellen dat die Remkes gewoon meer vrije tijd wil. Ja, dat zeker weten. Heb jij zijn foto van zijn vriendin gezien? dat heb ik net gezien, ja. Nou, dan zou ik ook vrije tijd willen hebben. Ik had al lang gestopt. Ja, natuurlijk. Wat moet je nu nog in het provinciehuis? Ja, met zo'n vriendin. Dat is de hele dag. Lekker de vrije tijd nemen. Heel goed. Ik wens hem alle goeds. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, op deze woensdag, en dat, dat heeft uh, mijn collega Ruud Jansen al verklapt, schijnt geregeld de zon. Maar het komt ook tot enkele buien. Dat weer zijn weer niet. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar een waarde tussen de 14 en 16 graden.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 En dat is duidelijk hoger dan de 13, 14 graden die normaal is voor half april. Na het weekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur kan nog wat verder oplopen naar een graad of 20. Nou, dat is lekker natuurlijk. Ik wist het allemaal wel, maar ik wilde niet al het gras voor je voeten weg. Ja, ja, ja, ja, ja. Wil jij zo direct <lacht> op koffie? Dat zou ik maar een stuk aardiger zijn vandaag. <lacht> So Sound en vision. Geluid en uh, visie. Dus, laat ik maar zeggen. Zicht. toch? Zicht. zicht? Ja, Top. visie toch ook. Vision. Ja, vision. Ja, dat is zicht. ja. ja meer, meer, en maar, zicht. Beeld en geluid. Beeld en geluid. Be dat is een beeld, Be beeld en geluid. Beeld en geluid. Okay. Zo doen we hem. Geluid en beeld. Ja. Ja, dat is ja. wel een goede volgorde. Ah. <laughs> geluid en beeld. <laughs> Dit wordt een lange uitzending. <laughs> nee hoor. Nee hoor, helemaal niet. Nee, Twee uur is het afgelopen. Ja, precies. <laughs> Zo. Um, goed, David Bowie dus eh, Liedje van onze site Ron En eh, nou David, Bo David Bowie dus En uh, dit was de originele versie De single versie zou ik maar zeggen Er stond ook nog een uh, 2013 versie Maar ik weet niet wat, uh, wat het verschil Daartussen is, maakt ook niet zoveel uit Dit was hem in ieder geval Ik zei het al, jawel Het is vandaag natuurlijk een dag dat er uh, Twee Beatle platen uitkwamen En deze kwam uit op 11 april 1963 Nou, die mag ook Thank you. Ja, het is nog wat, hè. Twee minuten, hooguit. Mocht een singeltje duren. Zo, allemaal lekkere korte liedjes. From Me to You was in de tijd de opvolger van Please Please Me. En, uh, de eerste single van de Beatles was natuurlijk Love Me Do. Daarna kwam Please Please Me. En daarna, uh, deze dus. En 11 april 1963 was dit. En het nummer, uh, het leuke ervan is eigenlijk dat. Toen het tijd al het principe gehanteerd werd dat liedjes eh, niet altijd op een LP voorkwamen. En dat was met dit nummer bijvoorbeeld ook het geval. Dit staat op niet één officiële LP. Behalve dan op later op eh, Passmasters en eh, One en dat soort dingen. Verzamelaars. Maar niet op een officiële plaat. Daar staat het niet op. From me to you. Dus. En eh, van de Beatles. Ja. Nou. Dan heten we dat ook weer. Niet waar. We hebben nog een artiest in het licht. Ja. Artiest in het Licht, Lisa Stansfield. Standfield, geboren op 11 april 1966. En uh, zij won, uh, op 14-jarige leeftijd won ze al een talentenjacht. Uh, waardoor zij voor de eerste keer op de televisie kwam. En uh, nou ja, later heeft ze nog een uh, groepje gehad. Uh, even kijken, hoe was het ook weer? Oh ja, later heeft ze nog een uh, leuk groepje gehad. Met een paar uh, vriendinnen. Dat was in, uh, uh, nou ja, ze wonnen Even kijken, wat wou ik nog weer zeggen? Oh ja. Uh, Blue Zone heette dat groepje. Hun eerste single, uh, On Fire, was in, uh, uit 1987 was een aanvankelijk uh, populair liedje. Maar werd uit de handel genomen na de grote brand op het Londense metrostation King's Cross. Uh, in 1989 kwam de grote doorbraak toen Stansfield uh, het nummer People Hold On van Cold Cut mocht inzingen. Uh, dit nummer werd een grote internationale hit. Waarna Stansfield een uh, solo carrière begon. En haar eerste single, uh, All Around the World, werd een nummer 1 hit in Nederland begin 1990. Later volgden nog een aantal kleinere hits, waaronder This Baby Come Back. En ze won drie uh, Brit Awards in de categorie voor Beste Vrouwelijke Nieuwkomer. Uh, ...1992... ...en Beste Vrouwelijke Artiest... ...1991... ...en ook uit 1992. 1999 maakte Stensfield... ...haar acteerdebuut... ...in de serie, in de film Swing. We hebben nog een jarige... ...Joss Stone, die is ook jarig vandaag. Ja, inderdaad... ...al die vrouwen zijn maar jarig. Ze kost wat bloemen. Nummer uit Super Duper Love... Zinsjarig vandaag, dames en heren, ook dat nog. Ja, echt waar. Even rustig, jij. Ze jarig. Uh, ze heet officieel Jocelyn Eve Stoker. En ze is geboren op 11 april 1987. Beter bekend onder andere artiestenaam Joss Stone. Is een Engelse soul, rhythm and blues en blues zangeres, uh, songwriter en actrice. Stone werd eind 2003 beroemd met de release van haar platinum debuutalbum de Soul Sessions. 2004 werd haar nummer 1-album Mind, Body and Soul uitgegeven. Het album en de bijbehorende lead-single You Had Me werden in 2005 genomineerd voor een Grammy-award. En dat jaar kreeg Stone ook een nominatie voor Best New Artist. En ze werd in Engeland in 2004 uitgeroepen tot een van de meest belovende acts. Van uh, 2004. Haar derde studioalbum. Introducing Joss Stone. In 2007 Werd het tweede hoogste debuut ooit. Voor een Britse vrouwelijke soloartiest. In de Billboard uh, 200. Zo. Nou, dat is toch niet te geloven. Het 87 is dus. Is, uh, nou ja. Dan is. Uh, dan is, uh, is uh, pff, 31 geworden. Hè? Zeg ik dat goed? Of, uh, ongeveer. ja, Ongeveer toch? Ja, 2000, ja 1987 uh, Ja, was 31 geworden Ja, mijn rekening is niet meer zo snel hoor Gaat allemaal niet meer Dit zijn de roadies uit Groningen Uit Greng En Harry Wijnberg Just Fancy Just Fancy fans.